Zes vrouwen vertellen in tijdschrift The New Yorker... dat ze sinds de jaren tachtig door Moonves seksueel zijn lastiggevallen. CBS zegt de zaak intern te gaan onderzoeken. De twee Nederlanders die maandag in Barcelona werden neergeschoten... zijn bekende van de Nederlandse politie. Het gaat om twee mannen uit Schiedam, Ziad K. en Jamal M. Die laatste kwam bij de Schietpartij om het leven. De mannen waren eerder met de Nederlandse politie in aanraking gekomen... Vanwege wapenbezit, diefstal en handel in drugs. De politie in Barcelona gaat uit van een afrekening in het criminele milieu. Het weer op steeds meer plekken, bewolking en in de loop van de ochtend vallen buien. Mogelijk met onweer. Smiddags klaart het op en is het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Wat oh, is dit voor kutzooi? Nou, nou, nou. Kan wel even minder, hè? Jezus, man. Toebak leeft op deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Echt waar? Ja, had je ja, de gordijnen nog niet opengegooid? Nee, joh. Dat valt hebben zwaar tegen. Ik had, was gisteravond blind vanuit te gaan. Ik denk, oh, ik neem een korte broek mee en een, een uh, t-shirt. En dan gaan we naar, uh, naar Zandvoort. Misschien pak ik het strand nog even mee. En toen stapte ik in uit en dacht, hè? Het regent. Oh. Regent het al bij jullie? Ja. Toen, oh, ik had wel een drupje net. Toen dacht ik dat van... Oh, misschien had ik toch veel beter even een lange broek aan kunnen trekken. Maar je trekt het bij. Ja, ah, ja dat maakt het toch allemaal niet uit. Hier Ach, in de Het mag uist... wel nat worden. Ja. Gaan we sissen met z'n allen. Hier in de studio is het gewoon al warm genoeg. Eh, niet alleen wat het warm in de studio is. Maar, daarom is niet te geloven. Vanochtend kom je gewoon aanlopen. Goedemorgen. Het, het verloren gewaande schoontje is weer terug. Ja, <laughs> ja. ja. Oh. Mark is weer terug. I'm, I'm back. En, ja, uh, er stond met een hele mooie auto op Facebook. En ik zat te denken van... Nou, met zo'n auto, die moet je laten zien en dan moet je even langskomen. Ja. Maar uh, hij is er gewoon. Dan moet je over de boulevard rijden vanmiddag. Van ja, klopt. het Kan het tankje uit het raam zo. Ja, kijk, gaat is niet verbrand. Leuk hoor. Maar alles weer opnieuw. Ja, dan op de heb wit. je zo'n zo zo bruine arm en die andere is ja. gewoon wit. Dat had ja. Ja. Vader ik vind dat altijd Dat had ja. vader altijd. Ja. Ja. Ik, uh, ik, ik zat pas geleden zat in Alkmaar, zat ik op uh, ook wel een of andere langs de gracht. En er kwamen ook allerlei auto's voorbij. En ik denk, hé, hey, die is net ook geweest. En laat. Oh, hij kwam nog een keer voorbij, weet je, raam open. Flesje, hè? Ja, het was echt flesje. Ach, grappig. Ja, grappig. Maar wel leuk. Goed, uh, toebak leeft. Ja, uh, we zijn compleet. Is er al iets wat we uh, zo aan moeten snijden? Nou ja, dat hebben we al gedaan. De warmte natuurlijk. De warmte, ja, gisteren De totale uitverkoop van, uh, van uh, airconditioning. Oh, ja. ja ik was heel blij dat ik er nog eentje had. Laat ja? je uh, hem ophangen. Uh, nou, ik heb zo'n verrijdbare. Oh, lekker. Maar uh, hij krijgt net mijn huis net niet op een lekkere temperatuur. Dus eigenlijk staat het hij net toch, te blazen. Hij moet ook een slurfje naar buiten doen, toch? Ja, dat, ja, want anders ben je die warme lucht weer naar binnen aan het blazen. Ja, je het wordt ja, alleen helemaal schiet, warmer. Misschien is niet op. Ja. Nee, ja, ik heb ook een, een, een noem je dat? een. Hoe heb je dat nou? Een aircondition. Een aircondition. Overgrent water. Alleen, ik vind het even te warm om op te hangen. Ik wacht nog even. Ja. ja, ja. Maar ik denk, allemaal wacht even. Dan heb ik hem nu meer nodig natuurlijk, als het koeler is. Dus ja, ik weet het. Gisteravond was het ook de maansverduistering. Dat was duidelijk te zien. En heel veel mensen waren naartoe gegaan naar die uh, punten waar je het goed kan zien. Weet je wel, waar ze ook die, naar die sterren kijken. En even van die uh, jochies zonder te, te wachten en te, en te kijken. Nee, hij is nog niet zo fel, want hij is nog verduisterd. Maar hij wordt echt helderder. Hij wordt, hij wordt steeds meer helder. En als je hem eenmaal ziet, kan je hem gewoon niet meer niet zien. Eh, wacht, nog één keer. En als je hem eenmaal ziet, kan je hem gewoon niet meer niet zien. Goed. terwijl hij is zo duidelijk. Ja. Ik ga ja. er niet omheen. En, en, en uiteindelijk uh, viel het hem toch allemaal een beetje tegen. Het viel hem toch een beetje tegen. Ja. Ja. Er was weinig te zien uh, van die maansverduistering. Hij zou al bloedrood moeten kleuren. Nou helaas, te veel is te veel uh, ja, wolken daarvoor. We, we kijken te veel films, hè? Ja, we verwachten er te veel van. Paramoor. I can't think De after the laughter. Dat is de nieuwe CD. En op die CD is deze single te vinden. Cut in de middle. Ja, en zit zit er in De middenin in. Ik kan echt uh, zo tegenvallen. Ik, die, dat valt wel eens tegen. Dat oh, is een kut hoor. Wat? Nou, zeg zeg, ja. echt dat was zoals de wielrenner. Het viel een beetje tegenloop. Een van zijn concurrenten, Die pakte de slipstroom van een of de motor en die ging zo mee de berg af. Ja, en dat had hij niet. Dus dat moest hij wel even over mopperen natuurlijk. Nou ja, goed, de Toer van was bijna afgelopen. Oh, heerlijk. En dan begint hij gewoon een fanatieke kijker, hè? Och, dat gleuter over die fietsers. Het heeft een diepgang van een. Wat doen ze het laatst weer? Van een. Een diepgang van een surfboard. Dat was het, ja. Moest je even nadenken. Oh, dat is wel heel diep, ja. Ja. Nou, goed, de man op de fiets denkt altijd wel eindeloos lang uh, dat hij interessant is. van weg. Gek. Goed, nou, straks weer de Zandvoortse berichten worden alweer verzameld. Zeker ik er inbreker op Heterdaad de Trap. Kijk, dat doen we graag. Ja, ja natuurlijk. En natuurlijk ook aanstaand uh, uh, maandag is het. Dan maandag of is het <coughs> dinsdag. Dinsdag zeker, hè? The nee, maandag, Pride. maandag komen ze aan op het station hier in Zandvoort. En daarna gaan ze dus uh, dan uh, langs de boulevard richting het centrum. Ja. En dan komt Imca Marina. Oh ja, natuurlijk. Optreden en nog wat andere bekenden. Oh oké, okay. dat wordt dan uh, gebeuren. En daarna natuurlijk naar Amsterdam. De Gay Pride in de, in de, in de, in de grachten. Waar iedereen naar meedoet. Want iedereen wil zijn steentje bijdragen. Ook de SGP, ook uh, allerlei politieke partijen die moeten uh, laten zien. Uh, straks ook een boot van IS. Zegt van nee, nee hoor, we zijn er wel voor. We laten het zien. Blijven ze weg, joh. Dat is iets van de, de homo's. Dat is, daar hoeven wij helemaal niet aan mee te doen, gewoon. Ik bedoel, wij kijken ernaar en vinden het leuk. Althans, ik vind het leuk. Goed, wat heb je al een stukje techniek? Want jij ja, bent altijd ja, van de ja, techniek, hè? Ja, ja, ja, ja. We, ik ben er weer, dus de techniek is weer uh, naar boven. Ik heb een nieuwtje over Tommy Hilfiger. Als je Tommy Hilfiger hoort, denk je niet meteen, techniek? Nee, nee ik zie rood, wit, blauw, denk ik altijd. Maar ja, ze dachten, goh, hoe kunnen wij mee met de moderne tijd? Hoe kunnen wij, <laughs> hoe kunnen wij de, um, ja dingen modern krijgen. Ja? Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, hun nieuwe lijn kleding hebben ze uh, een chip ingedaan. Oh. En uh, die houdt bij hoe vaak je je kleding draagt. En wat? Oh. En um, dan hmm. kun je dus uh, met je appje kun je netjes zien. Um, uh, ja, hoe vaak je uh, bijvoorbeeld die ene trui draagt. Ja. En hoe vaker je hem draagt, hoe meer punten je kan verdienen. Dit is het laatste stukje wat in Back to the Future zat. wat nu ook gerealiseerd is. He? Echt? waar? Now your jacket is dry. Dat doet me altijd denken. Dat uh, een of andere scène waar. Uh, uh, hoe heet je ook weer? Uh, Marty. Waar Marty zeg maar een uh, jas aantrekt die nat is. en er zit er een föhn in. en op een gegeven moment dan wordt er geconstateerd. Now your jacket is dry. Dat is wel handig. Maar goed, dit is dus een, een leuke stap. Want ja, eigenlijk had het al eerder moeten zijn. Dit is eigenlijk gewoon een, een, een dingetje om oh, Tom, mensen vaker ja. kleding van Tommy Hilfiger te laten dragen natuurlijk. Um, ik vind het een heel slecht idee. Oh. Echt, ik, uh, ja. nee, je gaat data bijhouden. Over, over je kleding. We houden al, overal data van mij. Ik vind het privacytechnisch is dit wel weer zo'n dingetje. Maar ah, nee, heb je ook een zweetalert? Ja, dat, wat, dat, lijkt, dat lijkt me handig. Je van, van, uh, kleding moet nu gewassen worden, hoor. hoor je het een stemmetje. ja nou, nou, Misschien is de kleding dat... is nu echt over Je moet nu echt wassen hoor. Dit voor, kan echt niet meer. Voor nee. sommige mensen zou dat wel echt een goed idee ik zijn. Voor mij zo zou dat wel iets kunnen zijn, weet je, die sensor moet overal in zitten. In de schoen in zijn jas? In en dan zou je echt. Zeg maar het gangje bij ons binnenkomen, dan hoor je al die stemmen, je ja, ja, kleding moet gewassen, kleding moet gewassen, kleding moet gewassen, al die stemmen door elkaar, dat je denkt, ho gast, alles moet even in de was, klaar. Dan ruik je hem niet ja. alleen, maar dan hoor je hem ook binnenkomen. Ja, ja dat, dat vrienden ook tegen Echt? hem zeggen, hey, ga dat ding eens wassen joh, je meur, maar al die geluidsoplast, daar word ik ook gek van. Nou, ik ge gaat die dan ook aangeven, op het moment dat je schoenen versleten zijn, dat je nieuwe schoenen aan moet? Dat, is dat er nog niet dan? Nee, volgens mij niet. Oh, dat die, ah. die, die, die nee. is wat je zo bijhoudt, van hé, hey, ja, die is nog maar één millimeter dik. Hoi, hey, half zo. Ja. Ja. ja, en dan schoenen uit. Ik, ik mm. vind eigenlijk, dit is uh, morse naar de maaltijd. Het is gewoon heel oud dit al. Dit gegeven moet al veel eerder... Nou goed, straks de Zandvoortse bericht. Of had jij nog even een, uh, Ik zie kijken van Jolande. Uh, ja, ik had wel een berichtje over... Uh, dat er een uh, inbreker op heterdaad was betrapt. Want uh, hij was in daar in Baren. Yeah. En daar heeft hij ingebroken in een woning aan de Gert van Veenlaat En toen de eigenaar van het huis di uh, binnenkwam, dinsdagochtend... had hij echt zo, wat hoor ik nou? Maar hoorde gewoon gesturk. En die eigenaar trof dus de man uh, in de gang aan ah, met een biefakmuts op en hij ging naar buiten om de politie te bellen. Uiteindelijk maakte uh, de agent het inbreker wakker en ze hebben hem gelijk uh, oh. aangehouden, ingesloten. Hij had dus echt een tas vol inbrekersgereedschap en een buit bij zich. Ja, en ze hebben die we werktijd even... ook niet aangepast hè, voor het inbrekersschilden. Ik zou de arbe waarschuwen. Het is echt het ongelooflijk man. Ben je lekker aan het slapen? Ik bedoel, dat, dat hakt erop in hoor, s'nachts werken. Ja, maar het is wel cool dan hè. Ja. Het scheelt wel. Ik kwam eigenlijk eindelijk in een in een koel huis, ik denk, oh, hier ga ik heel even mijn hoofd neerleggen. Oh, die airconditioning staat oud, oh, dat, dat is heerlijk. Zo lekker zeg, ik bedoel, die arbeidsvoorwaarden zijn gewoon slecht geregeld. Ja, daar moet echt iets aan gedaan worden, inbrekers. En ook zo'n zo muts op, zeg. Wat warm ook. Warm ook, god. <laughs> ik moet er vast. niet aan denken. Respect voor je dat je het nog <laughs> gewoon maar dit inbreken. Hey, ik was gisteren in Utrecht en er stond echt zo'n ding langs de weg. En de zon stond aan de zijkant. En het ja? stond echt 40 graden. Oké. Okay. Het was echt heel heet. Ja, het is echt heel heet. Ik werk in de bakkerij en wij hebben ook wat te maken met temperaturen van 35, 36 graden. Als je bent Heerlijk Echt eerlijk Een laagje zweet op je lichaam laten hangen en dan in de wind een beetje blijven. Hè? Dan voel je vanzelf weer af. Oké, okay, Rolling Blackout Coastal Fever hier op de radio. Talking straight now. I'll take a listen out for Jenny's old coupe. Midnight blue. It's faded, but she's always been true Holiday, I haven't seen you since you yeah, had to get away Window pane, electricity illuminates the rain Lean your face, hopeless, no embrace I wanna know, I wanna know where the silence comes from Where space originates space. Questioning Toebak leeft. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Muziek uit de oude doos. Gevonden bij uw oma. 79 shiny revolvers American made misery night Little you know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 Ik was ook net een beetje klaar met die plaat. Ik denk, ach, misschien is het leuk om een ander plaatje te zijn. Hij is zo. Goed, uh, 79 Silver Revolver. Dat was uh, Rayland Baxter. En daarvoor trouwens nog de Rolling Blackout, Crystal Fever. En uh, een van die plaat heet Talking Straight Now. Dat is een leuk zedeetje waar nog veel leuke dingen op te vinden zijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen langzaam. Volgende uh, loopt de studio vol. Goedemorgen. Gaan we allemaal even zitten. Neem even wat koffie. En geniet van de show, zegt de airco is al flink aan het draaien. We krijgen hem niet, echt, niet lager dan 18 graden. mag echt wel nog van het temperatuurtje lager, hoor. echt weer... we willen, Wij zijn gewoon gewend om radio te maken in uh, ja, een praatje of zes. Ja, Wat dan blijf je scherp. Die ja. warmte zak je zakje helemaal vanwege gewoon echt. Nou ja, we krijgen net een berichtje uit uh, Midden-Frankrijk. Die sinds gisteravond uh, ook voor koeling en regen hebben. Maar ja. nou, morgen gaan zij weer boven de 32 zitten. Maar bij ons komt het als het even mee, eventjes geloof niet boven de 30 graden uit. Oh. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje blij mee. Ja, het is ook nooit goed hè. Is ja, het is goed, het, is, is, ook, het is het warm weer? Is het, is het niet goed? Gaat het regenen? Oh, oh ja, het regent nu. Ja, Heerlijk, jo, joh, ik, ga, ik ga met genoegen buiten staan hoor. Laat ik, me zo helemaal nat regenen. Ik was uh, s ochtends naar mijn werk geweest, dus middags uh, had ik even een tijdje binnengezeten. geen ging naar buiten. Dacht ik echt van, what the fuck, wat de fuck, wat is het warm al? Echt wat. Jezus! Het ja. leek echt Turkije wel gewoon, hè? Echt, als een deken viel het over je heen gewoon. Maar goed, dan moet je gelijk, je moet ook niet te veel zeuren. Gewoon, je moet het ook even pakken. En uh, uiteindelijk is het ook weer weg. En het is de toekomst natuurlijk, hè? Het is de toekomst. Dit is zeker de toekomst. Marcus of Jan. Wie mag ik het woord geven? Je mag mij best het woord geven hoor. Ja, oké. Okay. Dan geef ik het woord aan jou. Er is een uh, Colombiaanse politiehond, die heeft enorm oh, hoeveelheden ja. enorme hoeveelheden van de, ja. de middelen ontdekt. Ja. Ja. En die is gewoon, uh, die krijgt nu een andere identiteit. Ja. <laughs> ja. Een drugsbende heeft een prijs op de kop van de Duitse herde Sombra gezet. Al dus de bronnen van de inlichting dienen. En de beloning van 200 miljoen pesos, dus, dus 59.000 euro, zou zijn uitgeloofd door de Clan del Golfo. voorheen bekend als de Ol Ura Benjos, een machtig en zeer gewelddadig paramilitair drugskartel. Het zou door de criminelen echt een doorn in het oog zijn dat de zesjarige hond herhaaldelijk tonnen cocaïne heeft ontdekt. En Sombra trof al eerlijk een lading van 5,3 ton van de harddruk aan in de plaats Turbo. En vindt er, vond recentelijk nog eens 4 ton in auto-onderdelen. naar de drugsfondsen die hebben volgens de politie al echt tot 245 aanhoudingen geleid. Zo. En de hond is nu uit voorzorg naar een vliegtuig bij de hoofdstad Bogota overgeplaatst. Moet je lekker zeggen, dan weten ze waar die is. Ja, op een vliegveld is geloof ik, daar werk je nou maar. ja. ja. Nou ja, goed, daar durven ze waarschijnlijk niet toe te komen. Maar ja, haar man moet, of die man die hond moet natuurlijk wel. Ja, het wordt gewoon als een man, je al gezien. Daar staat zo'n mm. mannetje, wel, deze hond. Ja, ja. wordt die gewoon wel uh, goed ingezet, natuurlijk. Ja, graag, ja. hè? Ja, grappig hoor. Dus zo'n hond. Nou, Marcus. Ja, de. Uh, ja, Trump-nieuws. Dus Trump? uh, oh, ja, natuurlijk. Ja, nee, is, is er is er altijd iets te melden. Bij er die man. is altijd iets te melden. Ja. Nou, gaat dit niet specifiek over Trump, maar over de. Uh, Speciaal dus aanklager Mueller. Dat is ja. natuurlijk de man die altijd uh, Trump helemaal uh, beschermde. Als Trump iets had waar hij niet helemaal uitkwam. Dan was hij degene die dat wel even uh, oploste. Ja. Daar kwam het een beetje op neer. Ja, en hij schijnt dus als gesprekken die hij voerde, gewoon geluidsopnames van te maken. Ik hoorde het ja. Hij heeft echt. letterlijk hoor je ook geven werd, moesten betaald worden, of zo geloof ik. En je hoorde stem van Trump die ook zegt van. Uh, nou, dat is goed. Cash of. Uh, Noem je dat uh, overschrijven? Ja. Zo is nou het... zijn er wat, wat, wat tapes daarvan gelekt yeah. en uh, een van de tapes die gelekt is is inderdaad gaat over een Playboy-model en um, die is door Trump heeft die gekregen iets van 135.000 uh, uh, euro, geloof ik, yeah. of yeah. dollar. En um, nou ja, je hoort dus ook dat hij daar echt toestemming op geeft en alles. Ja, nu is het een beetje de vraag uh, wat, wat dit voor gevolgen gaat hebben. Uh, maar hij, uh, hij was altijd de beschermer van, uh, van Trump. Maar hij, uh, hij yeah. getuigt nu tegenover de FBI. Ja, voor dus, het Rusland te gedoe. Uh, en ook uh, inderdaad over het hele gebeuren rondom Rusland. Dus uh, ja, dit gaat nog wel een tijdje. Ja, dit wordt nog wel weer spannend. Het blijft aan alle kanten. Gisteren was ook bij Eva Jinnik, was natuurlijk Bill Clinton was op bezoek. En uh, Eva Jinnik, heeft Bill Clinton geïnterviewd. Ik dacht echt dat hij veel ouder was. Huh? Hij, is, hij is 71. En uiteindelijk, oh, dat heb uh, ik gemist. Verdomme. Ja, zonder. Moet je even terugkijken. Ja. Maar goed, de, uh, Bill Clinton hield zich in over uh, Donald Trump. Maar je zag gewoon dat hij wel echt eigenlijk bijna geëmotioneerd was op het feit dat hij zo te kakken was gezet door Donald Trump. Donald Trump heeft later nog wel eens een excuus aangeboden van ja, ik moest jullie wel een beetje uh, zwart maken om zelf meer stemmen te krijgen. Maar hij had zelf ook wel. Geeft, moest Bill Clinton toch nog wel even zeggen. Ja, ik schrok wel uh, van het feit dat Rusland er zoveel mee te maken had. En dat er ook misschien ge uh, geknoeid is met de stembiljetten of met de stemcomputers. Uh, hij moest toch nog wel even wat, wat zout in de wonden wrijven bij uh, ja, ja, deze nou het, Donald uh, Trump. Nou ja, uh, het, het, blijft, uh, het blijft doorgaan dat Donald Trump aan en de ene kant probeert de wereld uh, te, te redden. En aan de andere kant uh, wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd. Ja, ik denk ook, als er nu verkiezingen zijn, ik kan me haast niet voorstellen dat hij herkozen wordt. Maar... Ik denk dat wij nog steeds niet helemaal het juiste beeld krijgen. Want ik heb pas geleden een Amerikaan gesproken en die had toch recht echt een rooskloor beeld van de, ja. <laughs> Donald Trump. Echt. Ja, maar die heeft waarschijnlijk ook alleen maar fake nieuws gehoord. Aha. Ja, of die hebben wij, over hebben zelf. Of hebben wij fake nieuws gehoord? Nee, dat is de vraag. Ja, ja dat is de vraag. Het zal wel ergens in het midden liggen, denk ik. X-Troy, Galaxy Tour, nieuwe single. En nu hier bij ZFM Apollo. Ja, het was vorig jaar, half jaar geleden... dat Apollo landde op de maan. Dit is de nieuwe single. Hier. Grenzen. Apollo van uh, Galaxy uh, uh, Asteroid Galaxy Tour. Ik moet altijd even... Uh, Breken mijn bek erover over die titel van die uh, band. Goed, het is alweer half negen. En om half negen altijd even Zandvoortse berichten. Nu ook. De rechter dwingt te stoppen met de ontwikkeling van het Watertorenplein. Oh nee, weet je nog? Die hele soap rond die Watertorenplein. Je had de AG-architecten, Bias-architecten... En je had uiteindelijk ook nog springtouw-architecten. Die zaten in een witstrijd, wedstrijd verwikkeld. En er waren bepaalde soort eh, ideeën over het Watertorenplein. En eh, nou ja, goed, uiteindelijk had dat allemaal kunnen realiseren. Terwijl ze halverwege de wedstrijd ik, hun plannen weer hadden bijgesteld. Er waren echt zoveel vragen erover. En uiteindelijk kwam het aan licht dat Demmers, eh, wethouder... heel veel contact had gehad met de Watertoren. Maar ook met springtouw-architecten. Dus het leek net wel of hij een beetje de boel had gestuurd. Uh, toen ging alles op slot. Toen moest alles onderzocht worden. Dat hebben ze nu gedaan. Nu heeft de rechter gedwongen. Stop met het Watertorenplein. Opnieuw beginnen. Echt helemaal opnieuw. Geen vooringenomenheid. Uh, allemaal transparant. Uh, objectiviteit. Nou, allemaal dat soort kreten worden nu gedaan. Tussen. Uh, ze hebben alle drie nu weer kansen om uiteindelijk toch het Watertorenplein te gaan ontwikkelen. Jezus. Hoe lang, uh, hoeveel jaren project is dit? Uh, Ik weet het niet, maar het kan echt nog wel een tijdje duren dus. Wie weet komt er nog wel een nieuw architectenbureau bij. En die loopt dan straks... Daarmee weg. Nou ja, het is, uh, het ja, twee, is uh, heel is Twee honden vechten om het uh, been en de derde gaat er mee heen. Nou, het is nu vier en dan, uh, drie en dan wordt het de vierde die er uh, mee heen gaan. Maar goed, uh, dus de, de, rech de rechter heeft de gemeente Zandvoort echt op de vingers getikt. Ja. Wat voor berichten hebben we nog meer uit? Zandvoort. Ja, een man van middelbare leeftijd is... Uh, ja, zo, zo, zo klein schermpje zeker? Ja. <laughs> die is gereanimeerd gisteren op het strand. Rond 15 uur 15 werd hij bewusteloos aangetroffen. De reddingsbrigade was snel te plaatsen. En uh, um, ja, hij, was in hun, uh, hij lag in een bootje. Dus, uh, um, oh levensgevaarlijk in een bootje met deze warmte. Dus uh, ja, hoe heet het? Uh, nou, reddingsbrigade te plaatsen, ambulance erbij, alles erop en eraan. En uh, ja, de man is uiteindelijk uh, met de hartslag per ambulance uh, afgevoerd. Dus, Oké. Okay. Ja. Ja, ja. ja, precies. Oh, oh, ja, nog meer politie. Oh. Heb jij politiebericht of niet? Oh, ik, oh, had ja, ik die. Nou ja, hier, ik heb wel een motorrijder. Ja? Yeah? Diverse hulpdiensten, waaronder een traumateam, die zijn maandag aan het begin van de avond in actie gekomen voor een onwelgeworden motorrijder. Oké. Okay. Rond kwart voor acht ging iets mis bij Garage Strijder op de hoek van de burgemeester van Alvenstraat en de van Lennepweg. Omdat er in de eerste instantie werd gedacht dat de motorrijder een hartaanval had gekregen en moest worden gereëneerd, werd er groot opgeschaald maar gelukkig bleek het uiteindelijk relatief mee te vallen... en had de motorrijder last van een epileptische aanval. Oh ja. Je zat het maar net op midden op de snelweg zitten. Maar ja, het slachtoffer is opgevangen door de medewerkers van de ambulance dienst... en na de eerste zorg naar het ziekenhuis vervoerd. De motor kon tijdelijk op het terrein van het tankstation worden geparkeerd. Dus uh, ja, gelukkig reed die niet, hè? Ik voel je wel. Ja, ja. Nou. ja, het is toch vrij heftig, hoor. Ik heb pas rijden weer mijn... Of noem je dat? Met dingesprotocol? Uh, nee, noem je het nou? Je hebt gewoon een cursus daarvoor gedaan... hoe je daarop moet reageren, weet oh, je wel. Een elektrische aanval. Heftig. Ja. ja, dat kan wel heftig zijn. De wietplantage is ontdekt in de planten in de Kerkstraat... boven een snackbar. en uh, Zaterdagavond... Uh, waar ze dan lekker uh, snackies aan het maken, patatjes, kroketjes. Dan kwam er echt water langs de zijkant germene en dan gut ze gewoon. Dus hadden ze gezegd: Yes, wat zie je dan dan? Politie, de brandweer erbij, en toen bleek dus dat ze er boven een, uh, een wietpontage had. De boel moest ontruimd worden echt razendsnel. De boel is afgezield. En nu gaan ze dus, uh, de politie gaat en de gemeente gaan binnenkort kijken of de constructie veilig is om de boel te ontruimen. Met andere woorden, alles staat toch binnen omdat de bovenaan wietplantatie... Dus het is echt een bouwval geworden gewoon. Ja, het wat zal, hebben ze het er in je vlak zijn dat je het verhuurt. denk je, nou yes. klaar, ik heb lekker 1000 uh, uh, ah, euro in de maand of zo. Ja, goeie huur. En dan, uh, dan wordt je hele huis wordt verruineerd, hè. En de, de, de dader ligt op het kerkhof of, of zo. Maar je zat toch denken dat die snackbar toch wel iets eerder zou hebben moeten merken. Nee, die snackbar is niet open joh, al heel lang. Oh, die is al dan niet meer open? Nee. Oké. Oh, okay. oh die is het ook niet. Het lijkt, me, het lijkt me wel een slechte plek voor je wietplantage. Want volgens mij gaat je wiet dan toch een beetje naar frituurvet uh, ja. maken. Ja, dat zou ook nog wel kunnen, ja. Ja. ja. Goed, andere ja. dingen? Nou, ik, uh, ik, ik denk dat het ik Ja, ik ben er klaar mee. Ja, warm, ik ben er klaar mee. Zowel ik wil meer kwaliteit hebben voor de kuststrook zelf. Ja. En uh, de eerste taak van er is een kwaliteitsteam opgericht. En de eerste taak is dus het vaststellen van een korte visie op de kuststrook. En er worden vragen beantwoord als... hoe kunnen ontwikkelingen bijdragen aan een betere verbinding, bla bla bla bla. Oh, okay. Maar de gemeente heeft het samenwerkingsverband MRA... en het ATL Rijksbouwmeester gevraagd om mee te denken... bij de invulling van het team. En de formatie is afgerond. En uh, in, uh, in eerste instantie is het kwaliteitsteam voor een jaar aangesteld... En de mogelijkheid om dit nog twee keer met een jaar te verlengen. Dus die gaan dus echt uh, oog hebben voor de ruimtelijke kwaliteit... het behoud en versterken van de economische functie... en potentie van de gebieden. Zo, oud een tekst dit, hè? Maar ja, het is ook wel mooi, want, die, want onze boulevard is... als er, Kijk, er staat nu weer zo'n prachtig reuzenrad. Ja? Maar als die er niet staat, dan is het gewoon best wel een beetje... een boulevard. Ja, nee, winderig. En je hebt dan nu een Open beetje glachtem. die kiosken... Ja? Dus dat is ook wel leuk. Het geeft we komen, een beetje we komen er komen toch ook weer in. beelden van die zandsculpturen. Die zijn er al. Oh, die zijn er ja, al. Ja, de winnaar is ook onthuld. En dat kunnen we straks bij het tweede deeltje al over hebben. Alleen, ja, ik denk dat het wel verwarrend is. Want sommige kinderen die kunnen wel op de, deze kunst uh, zandsculptuur klimmen. Maar die nee, willen straks ook op een echte zandsculptuur klimmen. Je, je mag er niet op klimmen Oh, je mag er niet op klimmen. Oké, okay, dat is goed om te de weten. De bodo hoor. Nee, goed. Tot zover de Zandvoortse berichten. Volgende uur hebben wij nog veel meer Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Maar eerst hebben wij hier muziek. Be my secret lover You've been sending the signs So underneath the sheets Maybe we can meet No need to turn off a light I don't give a damn about What went down before Oh, be my secret lover Be my secret lover.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 Nummer 23 jaar oud. Komt uit Bedford Verenigd Koninkrijk. Uh, en is super populair. Ja, geloof ik, zeker onder de, de dames. Uh, het is niet helemaal een kreunsteem. Maar goed, uh, onder de dames doet hij het erg goed. Hij komt in Nederland. En uh, het is grappig, als je Tom, zeg maar, googelt. Dan krijg je eerst Tom Moulin. Dom, Tom Moulin. Weet je wel van de, uh, de, de wielrenner. En dan, pak, dan krijg je deze man. Dus ze zijn alle twee zeer gezocht. Tom Dumoulin bedoel tot je. Tom van de Tour de France. Ja, sorry, ik heb iets met wielrenners. Ja, jij Kijk jij als wielrenfan zou dat ook goed moeten kunnen uitspreken. Het wordt, die naam wordt zo vaak gezegd. Ja, zeker. Grote fan. Goed, uh, oh. het is nog uh, geleverd vandaag uh, een stuk in de krant te lezen. Shell was natuurlijk, uh, ja, koninklijk Shell. Die had een gigantische imago. Iedereen vergeet het weer. Maar goed, toen uh, Shell net begon met, uh, met olie en met gasboren en dat soort dingen allemaal. Ja, toen hadden ze allerlei dingen gerealiseerd voor bewoners in Groningen. Sportparken werden gerealiseerd. Alles werd betaald, want er was geld genoeg. Maar ja, nu zijn ze helemaal van het imago af. En vandaag een, een, een interview met uh, uh, Marjan van Loon. 53-jarige directrice van Shell. Die zegt van: ja, we moeten er echt iets aan doen. We gaan nu groener worden. We gaan nu zonnepanelen plaatsen. We gaan echt... Ik denk, wow, niet een beetje laat. Maar nee, dat gaan ze nu doen. En nu heeft de regering dus natuurlijk uh, uh, onderzoeken laten instellen in Groningen. Wat moet er met die huizen gebeuren? Moeten ze gerenoveerd worden? Moeten ze gesloopt worden? Hoeveel huizen moeten uh, uh, bekostigd worden? En ja, dan moet Shell gewoon de portemonnee maar even trekken. En daar zijn ze niet allemaal even blij mee. En verder zijn er ook heel veel verhalen over het feit dat er heel veel geld naar het buitenland gaat. 7 miljard zou aan uh, belasting mislopen. Dat zou nou naar aandeelhouders gaan in het buitenland. Dat is helemaal niet waar. Ze hebben nog een kantoor hier in Nederland. En uh, uh, uiteindelijk hebben ze ook heel veel uh, vergaderingen hier waar heel veel, echt wel honderdduizend mensen naartoe komen, zeggen ze dan. Die allemaal hier een overnachting bekostigen. Dus Shell is nog steeds wel goed uh, voor Nederland. Het is niet alleen maar dat ze hier geld verdienen en dat ze dat wegsluizen. Dat is helemaal niet waar, zegt deze... Van loon. Dus nou, ja. goed om te weten. het is goed om te horen dat dus ze eigenlijk vergroenen. Dat ze met zonnepanelen aan de hand gaan en windmolens. Toch Toch al allemaal een wassen neus. Al. Kom op. Als ja. ze maar niet de boel zo vervuilen. Dat je hoort hier en daar dat er uh, ...dorpjes dat de koelwater gebruikt wordt... ...of weet ik van wat, of dat dorpjes daardoor niet meer kunnen functioneren... ...of vervuild raken. Yeah. Dat vind ik het ergste. Ja, nou, Kijk, daar kijk, zit je ook weer het... een ander verhaal... ...omdat natuurlijk Shell de pijpleidingen gaat plaatsen in bepaalde gebieden... Ja. ...en uiteindelijk gaat de, de, de, de mensen die daar wonen... ...die gaan die pijpleidingen dan saboteren, weet je... ...omdat ze ook, ja, ze willen ook geld verdienen... ...en die olie, ja, dat kan je ook weer zelf verhandelen... ...dus als je dan zo'n lekkere pijpleiding hebt... ...dan kan je daar iets mee doen. Ja, en dat lekt ook al vaak de grond in, dus... Dus als we zo verschillende verhalen erover hier krijg ik altijd wel het juiste tot me. Maar ik vind het zo goed om door dat Shell even naar zichzelf kijkt, denk van ja we moeten weer even een toestap uh, toenadering maken tot de mensheid. Gewoon even voor het volk even doen. Of goed, ja. Goed bezig ja, zijn. Ja koninklijk zijn. Ja. Nou. Dat dat, ik ook... Kluk, hè? Ja. Ja. Nou. ja. nou ja ze hebben zoveel gerealiseerd, zoveel banen gerealiseerd. Hè? Wij zien ze nu al als geldwolven. maar volgens mij zijn er heel veel mensen die hebben ook gewoon, gewoon ja, goed boterhammen uit. verdiend. daar. Laten we eerlijk wezen dat is net zoals nu met de Nam ja uh, dat is natuurlijk ook onderdeel van Shell ja precies. Uh, da daar zijn we ook allemaal heel negatief over nu ja. maar waardoor, door de nam zijn we nu wel zeg maar op een, uh, zijn we wel zo rijk hier in Nederland als dat we nu zijn zeg maar ja, dat, nou ja uh, die heeft er ook al in Groningen zoveel dingen gerealiseerd die we nu allemaal zijn vergeten we denken nu alleen maar de nam ja, die trekt alleen die olie of die, de, de gas uit de grond en uh, vertrekt maar ja, vroeger was dat wel anders maar goed ik word er niet zo blij van allemaal nee nou, waar wil jij blijven Want knuffelen de diertjes? Ik zie alweer een tijger ja, in, ja, in een tas. een in, in, ja, in een, een sporttas. Ja, dat is wel heel ernstig. Ja, dat is wat anders. Ja, dat is vorige week gebeurd. Is hij dood? Nou ja, het was dus vorige week, werd er gecontroleerd bij drie mannen... die, die wilden de VS illegaal binnenkomen. Ja. En die hadden toen de zak gedropt en ze ren, renden snel weer terug richting Mexico. Dat was bij de, de, bij de grensovergang. Trump stond erbij, weg jij. Ja, oh ja, nou ja, de verbouwereerde grenspolitie vond daarna tijgerwelp van enkele maanden oud in een sporttas. Het dier bleek verdoofd om het transport te vergemakkelijken. Okay. Ja, want een, le een levende tijger krijg je anders niet zo, zonder probleem in een tas. Nee, nee. En nee. Uh, de politie denkt dus echt dat de smokkelaars het dier wilden verhandelen. En uh, die man aan de andere kant van de hek stond er blijkbaar niet. Maar ja, exotische dieren worden dus echt verveeld doorverkocht. En uh, nou ja, dit dier is in ieder geval uh, bij, uh, bij een uh, asiel afgeleverd. <lacht> en uh, de hoop is dat in uh, dat asiel, dat uh, Kenobi heet die nu? Kenobi? Is ja? dat niet van uh, Star Trek of zo? Star Wars. Star, Wars. Kenobi. Star Wars. Nu okay. dat die vrienden door met Keilo rennen, dat is een witte tijger die afgelopen maand werd geboren in het asiel. Hij nou, ziet er foto's bij staan, die zijn wel heel schattig. Dus oh, ik, zal, okay. ik zal een stukje. Maar ik zo Oh, What the fuck. Ja, hij, is, hij, is, hij is wakker geworden. Ja. ja. Nou, ik ga hem wel eventjes delen op onze Facebookpagina. Dan kan ja, je hem dus even, ze even bekijken. hartstikke goed idee. Ze Zijn zo cute? Uh, uh, ja. ja. Dat is even wat dierennieuws hier op Toepelkleeft. nieuwe single van Ladycraft zal binnenkort eens even duiken in het album dat hij uit heeft. Dit heet Low. vooruitzichten zijn. Wat was het, waarom, hè? Wat was het, waarom, hè? Wat is dat voor een gekke tijd? Ja, voor Toepak leest op de radio. Nieuwe single van Lenny Kravitz. Althans, hij is alweer een geruime tijd uit, hoor. Dus het is zo nieuws hier ook weer niet. En ik zal eens even kijken wat er nog meer op het cd'tje te vinden is... wat hij uh, pas geleden heeft uitgebracht. En uh, als je nog net... Je hoorde net Geert Wilders natuurlijk al. Ja, wat is dat voor gekke tijd? Wilders had een foto... Ge, uh, nu ik weer getwitterd. En op die foto zie je dus allemaal uh, vrouwen in burkinis. En die zegt, er zijn meer burkinis op het strand dan mensen in bikinis. En Pettert is zeg maar, nou, ik zie hier vanuit bij penthouse. Dat doet hij dan wel leuk om dat te noemen. Zo. Express, of, uh, express doet hij Zie dat. ik het toch echt, Geert? Zie ik echt veel meer vrouwen met bikinis en topless zelfs dan burkinis hoor. Heb je wat van dat uh, peroxide in je, van je haar in je ogen gekregen? Of zou je niet goed hebben gekeken? Kijk ja, dat nou? Ja. Ik ga het bericht even opzoeken zo. Dus uh, Wilders heeft <laughs> je terug gereageerd. Ook ja. al te scherp van de tongriem gesneden. Die zeggen mezelf van, oké, okay, ja, we snappen best dat jij in je penthouse dames met blote borsten ziet. Dat is wel bekend. Dus dat gaat zo nog een, een tijdje. Die komen allemaal bij... langs. Ja. ja, die komen allemaal langs bij Pechtoff. Ja, ik vind het niet zo wild, hoor, die Pechtoff. Maar ja. even serieus, even hebben ja. jullie wel eens iemand in een burkini gezien? Ja, uh, het is een raar gezicht. Ja? Ja. Ik, ik heb het namelijk nog nooit gezien. Nee, ik heb het ook wel eens gehoord. In een zwemmel ja, gezien. Tegenwoordig hebben vrouwen ook steeds vaker een tankini aan. Dat is dan een broekje en een hesje. Dat is eigenlijk een, een hemdje. Maar ja, stel je daar nog voor een hoofddoek die iets langer is. Dat ja, is, het. Het is een, so een soort. Uh, uh, die heb ik wel eens gezien. Dat is een soort, ja, hoe zeg je dat? Uh, Zo'n zo lycra uh, shirtje. Ja. Ja. En dan zit er gewoon een, een ja, hoofdkap overheen. Ja, ik, heb, ik heb er ook één, maar dan voor het surfen. Maar... Oké, okay. ja, eigenlijk hetzelfde. Oh. ja precies en daar horen we niemand nou, over. Ze zijn nee. niet gekocht, maar die service hoor. even wat pakken uittrekken. Bij Marks en Spencer yes? is het gewoon al 67 euro een burkini. Nou hier heb je er een, nou, Mark. Ik vind dat vind dat meevallen? Ja. ja. Dus, nee, maar ik, maar, ik weet hoe een burkini eruit ziet. Ik, vraag me, ik heb ze alleen nog nooit in het beeld gezien. Oh nee, ik heb, ik heb ze wel ge gezien. Ja, goed, er was ook afgelopen week wel een discussie weer. Uh, free Nipplegate natuurlijk. Uh, twee dames die aanschoven bij uh, uh, M. Het programma. Ik weet, ja, sorry, ik heb je naam nog steeds niet onthouden. Ja, Martijn van Nieuwkerk zit daar 15 jaar. Zit alleen maar op mijn harde schijf. Maar de presentatrice van M nog niet. En die had dus twee vrouwen uitgenodigd. Die dus echt voor ja. nipple, uh, zeg Maar nipple gate, maar Free de Nipple waren. En die had ook zoals je ja, alle mannen kunnen gewoon allerlei foto's plaatsen van een bovenkant. Wij niet. En wij kunnen op straat ook bijna niet topless. Want dan worden we aangesproken. Dus het de vraag is van, ja, we moeten eigenlijk zorgen dat die borsten loskomen van dat seksgevoel. Dat dacht ja, van, ja, maar moet je kijken hoeveel mannen hoe, hoeveel mannen uh... Uh, yeah. zonder boven een stuk zitten, terwijl die gewoon echt tieten hebben. Ja, dat ook. Maar ik vond, wel, ik vond het wel... Ja, maar een dat is dan, dan weer niet sexy. Nee. Nee, is dat is het ook zeker nou, niet. Ik vond toch wel een uitspraak. Zo van, je moet eigenlijk als je blote borsten ziet uh, geen gevoel voor seks meer krijgen. Dat moet het gewoon zijn, denk ik. Ja, nog even... En ze heet Margriet, de presentatrice oh, van M. Margriet. Nog even, als ik blote vrouwen zie, dan voel ik helemaal niks meer. Dan denk ik, nou, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn? Dat we gewoon. Uh... Jawel, want we moeten zorgen dat, uh, dat in ieder geval uh, geen verkrachtingen meer voorkomen en zo. Oké. Okay. Nou ah, ja, dus gewoon helemaal geen seks meer. Dus Jee. alle problemen. krijgen we ook geen overbevolking? Krijgen we ook geen. Weet je, fileprobleem lost vanzelf op. Uh, Hongerprobleem. Alles lost dan vanzelf op als we gewoon geen seks meer hebben. Ja, nee, hey, dat is waar. Dat, dat stopt vanzelf. Nee, ik vond het wel een uitdrukking. Nou, als je blote borsten ziet, dan moet je geen seksuele gevoelens meer krijgen. Oh, is dat niet een soort afstomping dan ook een beetje? Ja, maar wat voor seksuele gevoelens denk jij dat wij krijgen van die mannen met die blote borsten? Dat weet ik niet, dat moeten jullie wel het, weten. Uh, dat jullie krijgen zeggen? jullie daar geen seksuele gevoelens van? Nee. Nee, toch niet? Nee, eigenlijk toch is het wel hetzelfde. Zijn we zijn weer bij het begin. Goed, mm. ja. ja. Hier gaan we niet uitkomen. Hier gaan we niet uitkomen, dames en heren. Goed, nog enkel blaadjes voor. Heb jij nog een, had jij nog een kort, kort ja, berichtje? Ik, ik heb nog een kort berichtje. Ja? Ik heb uh, nog een waarschuwing van, uh, van Rijkswaterstaat. Ja? Het uh, regent nu natuurlijk. Ja? En uh, ja... Het uh, begint nu zo koud te worden dat het glad wordt. Dus, uh, Echt waar? Nee, oh, not, uh, so nee door, de, door de uh, regen die op dit moment valt. Het is natuurlijk de hele tijd droog geweest. Yeah? Alle vel en zo is op de weg gaan plakken. Waardoor je de laatste tijd best wel lekker grip had uh, als je met je autootje reed. Alleen al dat rubber en dergelijke, dat komt nu los door, door het water. Echt waar? En daardoor kan het best wel glad worden. Ja, dus kijk uit. uit. Kijk uit als je zeker met de motor uh, de weg op gaat. Maar uh, ook met de, met de auto uh, hou een beetje afstand. Nou, dat is uh, goed om te weten. Het gaat echt alle kanten op gewoon. Hè? De natuur is ook helemaal in de war. Echt helemaal fucking in de war gewoon, zeg. Dus uh, ik zal echt... De, de, de nee, nee, de, nee. Doe het er niet. Levensgevaarlijk. gevaarlijk. Max. Pas op je toe. Indian en asken net als beetje en die draaien we hier. Mislepend. Komt ook uit Nederland, Indian Asking. Single is uit, I feel something. Loop tegen negen uur straks, na negen uur, een stukje wat gebeurde er door de jaren heen op. Het is vandaag, ik moet even naar 28 juli. Ja. We hadden weer een leuke in, ding in de geschiedenis die ons bezighouden. Ik hoor wel mensen erover zeggen, jezus, dat was echt weer een blokje informatie. Een stukje geschiedenis. Wat we achter ons hebben. Ja, ja maar het, het, het verrijkt onze algemene ontwikkeling. En we Schipen? hopen dat van jullie ook, luisteraars. Ja. Maar we ja. doen het voornamelijk voor onszelf. Uh, ja. Eigenlijk wel, ja. We vinden het gewoon leuk. Ja, ik, ik, echt heel vaak zit ik aan de tafel en heb ik heel veel dingen gelezen voor dit radioprogramma. En dan, mijn kinderen hebben dan geen verhaal. Ik zeg: Hebben jullie een verhaal? Nee? Nou, dan komt hij, hè? En dan ga ik een stukje geschiedenis vertellen. Oh, niet weer geschiedenis, hè? Ja, en ik ga straks je over horen, zeg ik dan nog. <laughs> Bijna vader. Maar, maar ja. hebben, hebben jouw kinderen het dan ook over... Uh, die volgen al die vloggers, toch? Ja. Vertellen ze dan niet wat die vlogger nou weer heeft gedaan. Ja, die vertelt al niet zo heel veel natuurlijk. Ja, nou, ik was nog wat, wat te later uit bed... en ik moet straks even wat ophalen bij de, bij de schoenenwinkel. En, en dan lopen ze later... Ik heb een nieuwe schoenen gekocht. En laat ze de schoenen ook niet zien. Het, is allemaal, het vertelt niks. Nee, maar, uh, maar dat brengen ze dan niet over aan jou. Nee. Of luister je Ik denk dat wij niet? ook een blog moeten uh, maken, jongens. Ook, zullen wij eens een blog maken? Ja. Ja, wat, wat een, blog wel, een blog is wel een beetje ouderwets hoor. Een blog. Een vlog. Een, blog. een vlog. Ja, dan moet ik schrijven. Dat ik heb ik helemaal zin in zeg. Nee, nou, ik ben nou, dyslectisch, Het gaat ja. niet. Maar ja, ik kan je wel vertellen, ik heb dus een, een blog gedaan eh, op mijn werk. Ja? Want het is een spelletje het heet ha Haarlem Vragen Geen Vragen. Nee? En voor de lol, want ik zag dat, dat ding. Ik denk, nou, ik doe een foto erbij. Ik zeg ik werk nu een half jaar. En, maar ik heb nog niet het idee dat ik alles weet. Misschien kunnen we dit spelletje wel een keer gaan spelen. En daar nou wordt het gewoon helemaal opgepakt door personeelszaken iets. En, eh, en uh, nou moet ik gewoon een middag presenteren met dat spel. Oké. Okay. Oh jee. Oké, okay, je hebt nog nu gewoon ah, een takkenpakket bijgekregen. Het ging wel een stukje verder dan ik gedacht had. Het was, uh, het was gewoon een lolletje. Ja, dan misschien kan je gewoon een baantje uitslepen. Kan je de ja. rest uh, wat taken afschuiven. Spelletjes spelen iedere middag ja, met wat, de nieuwe ambtenaren. Met, ja, alleen maar uh, nieuwe spelletjes zo spelen. Van, heeft jullie die vraag goed? Nee. Maar het wordt toch wel betaald. Het is dus voor niet vrijwillig dit, hè? Dit is gewoon tijdens mijn werktijd. Dus die dat ambtenaar wordt betaald. ook gewoon ongelooflijk. Ja joh, die krijgen we echt voor alles betaald. Het is altijd is, echt nou, is een open de deur dit. We gaan he? oefenen om te spelen, maar ik zeg ik neem wel een mee. Maar dat lukte het niet met die dame. Dus die ging het thuis doen met de dochter. Maar het is een leuke... Oh, dan ben jij gefaald als je het niet hebt goed kunnen uitleggen. Dan ben je gefaald. Als die dochter, als die dochter het beter kan uitleggen dan jij dan. Uh... Ja, het, zijn mensen, het gaat gewoon over haar. Van, uh, dan krijg je vier namen van vier voetballers. En welke voetballer heeft... Wel in Harlem gespeeld, of wel ik, geen ben, nu, in gespeeld? Ik, ben nu, ik ben nu al afgehaakt. Ja, ja goede vraag gezegd. Ja. Ja, welke sporters komen uit Haarlem? Goed, gaan ga wat anders doen. Ja, nou, ja uh, dat zou je moeten weten. Ja, is, ik, uh, is er nog tijd of ga je nu nog ja, een hele pakken? Maar Mark is te, uh, Nee, oké. Okay, we doen eerst wel even een stukje muziek. En uh, na straks 9 uh, uur is ook uh, geschiedenisles. En uh, oh, even kijken wat ik Oh ja. Eh. Uh, Nee, ik wil er toch even iets anders draaien, toch? Ja, ik wil er toch even iets anders draaien. Laat ik ze gewoon eens even een, uh, got a bone een rap plaat doen. I don't want you monkey mouth, motherfucker sitting in my throne again. Hey, hey, I'm mad. But I ain't stressing. True friends. One question. Bitch, where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Conte, everybody wanna cut the legs off them. Man, taking no losses. Oh, yeah? Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kutu, everybody wanna cut the legs off him, When well, you got the yams. What's the yams? The yam is the power that beat, You can smell it when I'm walking down the street. Oh, yes, we can. Oh, yes, we can. I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider. What the fuck happened? Oh, no. Well, I wouldn't tell. tell, tell, tell, tell. But most of y'all share bars like you got to buy the bottom bunk in a two, sale. a two man sale Something's in the water. Something's in the water. And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bomb than a motherfucking ball. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking, now I run the game, got the whole world talking. King Kuta, everybody wanna cut the legs off Coulter, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking. Now I win the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. When well, you got the yams, What's the yams, the yeah. That yam yeah. a richer prior, prior, prior, prior, prior. Manipulated Bill Clinton with desires. <laughs> What the Godfather. 24/7, 365 days, times two. I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy, say, I do "Bitch, where you when I good was walking?" Good walkin toy.